Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Door nieuwe Europese wetgeving dreigt de beschikbaarheid van medicijnen in ziekenhuizen in gevaar te komen. Dat zeggen verenigingen van apothekers. Naast farmaceutische bedrijven zijn er in Nederland maar een paar apothekers die medicijnen mogen maken. Dat zijn vaak essentiële geneesmiddelen die voor commerciële farmaceuten niet interessant zijn. Nu leveren deze apothekers die medicijnen aan ziekenhuizen... maar door de nieuwe regels bestaat de kans dat dat straks niet meer mag... Demissionair zorgminister Bruin deelt de zorgen... en zegt dat hij met Brussel in overleg is om dit te voorkomen. Een mogelijk einde van de oorlog in Oekraïne hangt af van de wil van Rusland om vrede te sluiten... zeggen Amerika en Oekraïne in een gezamenlijke verklaring. Onderhandelaars van de twee landen spraken twee dagen met elkaar over de toekomst van Oekraïne. Vandaag gaan ze daarmee door. Ze zouden het eens zijn geworden over afschrikmiddelen voor een duurzame vrede. De VS sprak dinsdag met de Russische president Poetin, maar daar kwam weinig uit. Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van oud-president Jair Bolsonaro van Brazilië... wil president van het land worden. Daarom doet hij volgend jaar mee aan de verkiezingen. Hij is nu nog senator en krijgt de steun van zijn vader. Jair Bolsonaro is veroordeeld voor een poging om een staatsgreep te plegen... na zijn verlies bij de verkiezingen in 2022 maar bij een deel van de bevolking is hij nog altijd populair. In Canada is de zoekactie naar een agressieve grizzlybeer gestaakt. De beer viel meerdere mensen aan. Zo raakten drie scholieren en een leraar bij een uitje zwaar gewond. In de jacht op de dader zijn in de afgelopen weken al acht beren gevangen... maar uit DNA-onderzoek bleek dat die het allemaal niet waren. Deskundigen gaan ervan uit dat de beer nu in winterslaap gaat. Het weer, het is bewolkt en in het hele land valt af en toe regen. In het zuiden misschien nog wat zon en het is zacht met 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Zeker! Die dag kan ik niet vergeten. Het feestje daar waar Daniel Soleka, maar die is vandaag ook jarignaam. Maar goed, daar straks ja. wel meer over natuurlijk. Wat heeft hier met Alphen? ook weer gedaan. we weer drugs. Goed. Ja, we zijn hier vanuit het donkere Zandvoort weer. En we praten tegen u aan. Wat is er allemaal bijgebleven? Nou, gisteren schokkend nieuws natuurlijk. Het Eurovisie Songfestival. Gisteren werd bekend dat Nederland niet meedoet. Avro Tros trekt zich terug vanwege deelname van Israël. Maar dat betekent niet dat het Songfestival niet wordt uitgezonden in Nederland. Op verzoek van de NPO gaan de NOS en de NTR dat doen. Na uitvoerig beraad is besloten de handen ineen te slaan... vanuit een onafhankelijke en neutrale rol... verslag te doen van het Songfestival. Ja, het was echt wereldnieuws. Het was niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen te horen. We now know that Ireland, the Netherlands, Spain and Slovenia... have all announced they're going to boycott next year's event. The path was clear for Israel to participate. But then the statements started coming thick and fast. started by the Netherlands. En ze zeggen dat ze withdrawal zijn. So dus dit is massively divided, um, The European de Europese Precies, vandaag in de, de Telegraaf ook een heel stuk over te lezen. Van wie is de voor, wie is er tegen? Nou, drie kwart vond gewoon dat Nederland wel mee moest doen. Dus dat is best veel, drie kwart. Ja. En, eh, eh, want op zichzelf ja, is er al, heeft ook de pool bedot. Hè. Niet alleen maar dat we tegen zijn dat ze zich zo agressief opstellen tegenover de. Uh, noem je het uh, nou... De, mensen, de gazanen. De gazanen, precies. Maar ook dat ze gewoon, ze hebben het wel bedoeld. Ze hebben gewoon ja, alleen stemmen gekocht van mensen die, die dan op hun moesten stemmen. Het was natuurlijk ook heel raar om te zien dat is er op nummer 2 kwam. Hoe kan dat nou weer? Iedereen is tegen, dus dat klopt al niet. Nou ja, dat hebben ze nu een beetje veranderd. Maar nu, ja, uh, toch Nederlands volgt niet voldoende en is er nu uitgestapt. En uh, nou ja, we zullen dat zien. Ja, volgend jaar en het jaar daarna. En, ja, ga, uh, het, ga je kijken? Ja, ik keek eigenlijk al niet echt. Ik keek alleen naar de uitslag. Ja. Het laatste stukje. Ja, je bent altijd wel nieuwsgierig. Je zet er altijd even overheen. Ja. Maar er zijn zoveel netten die het uitzenden. Dus waarvoor moet Nederland het uitzenden? Het kost on ongelooflijk veel geld volgens mij. Maar het zal nu minder kosten omdat we daar geen delegatie naartoe sturen. Maar ik heb wel zoiets van... hou er mee op, mannen is pas een of ander net. Als je het echt wil zoeken, dan kan je het wel tegenkomen. Je hoeft echt niet door ons uitgezonden te worden, vind ik. Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus, en uh, ja. er was nog geen geld. Nou, hierbij kunnen ze misschien... Uh, ja, precies. Uh, ...zorgen dat uh, dat geld daar niet uitgegeven wordt. En dan kunnen misschien sommige programma's toch blijven. Dat dacht ik wel. Want uh, dat vind ik wel heel de... erg, hoor. Ja, Zeker, dus ze gaan dat ze snijden. Dat die boershoekvrouw, dat het gewoon uh, kan blijven. Nee. Dat, maar nee, je hebt gelijk. Hè. Ik bedoel, uh, kieskeurig zo ging weg. Of was het vinger aan de pols? Ja, of, kassa? kassa. Kassa ging op? weg. Ja. Zeker. Ja, weet je wel. Maar dat klopt gewoon niet. Hè. De regering, want het ook niet weten. Dat vindt dat wij niet dingen mogen weten. Dat nou, zoekt kassa natuurlijk oh, dat uit. Dat is het gewoon, er het is een, gewoon plot een scam, achter. Ja, het is oh is een my scam. Goodness. Zoiets is het. Nou ja ik, uh, ja, ik vind het wel een grappige discussie. Dit hele, uh, ik ben, was erg nieuwsgierig of ze dat zouden doen. Of ze echt zouden stoppen met, uh, met mensen daar naartoe te, uh, te sturen. Nou ja. Dan stoppen ze dus mee. En of het er iets gaat uithalen... Daar zegt iedereen al bijna 100%. Nee, het gaat niks uithalen. En zeker in Neteljauwtrek zit er helemaal geen ene zak van aangewand. Dat kan ik hier gewoon wel nee. vertellen. En dan wil hij nog, dat vind ik ook nieuws van de week... Ja. dat hij dan gewoon het les heeft om dan gewoon pardon te vragen aan de president. Ja, en dat hij eigenlijk nog gaat openroepen zo van... ik vind het antisemitisme dit. <laughs> moet een onderzoek komen. Nee, vind ik ook, vind ik ook. Ja, dit, is, dit, is, dit klopt helemaal niet. Je moet dan gekeken worden. Ja, grote bord voor zijn kop. Nou, er zijn meerdere mensen met een grote bot, bord voor hun kop. Daar straks veel meer over Wat is er nog meer bijgebleven zo kort? Weet je nog wat? Of, uh... Nou ja, dat, uh, dat er dinosaurus naar stand wordt komen vind ik ook wel heel dat bijzonder. Ja. ja, dat is mij ook wel bijgebleven. Maar het zijn decorstukken, hè? maar ze bewegen wel en ze maken ook geluid. Dus nou, dat vind ik altijd wel weer wel mooi aan toe. horen. Straks meer in het Zandkort nieuws. Hebben we daar meer over in de geschiedenis die veel te draaien? We gaan eerst even de klassieker van Blossom Charlemagne. wat betekent dat Charlemagne? Karel de Grote, andere benaming ervoor. Ja, yeah, mijn Charlemagne, krijg je we wel een ander idee waar het dan precies over gaat? Mijn Karel de Grote, ja laat maar! Goed, deze morgen moeten we daar niet ver over uitwijken natuurlijk. Nou goed, week vol gebeurtenissen en we kijken vandaag in de Telegraaf. En het is altijd wel weer leuk, de Telegraaf. Dat is altijd natuurlijk mooi vormgegeven. En vandaag is er op de Telegraaf te zien, die uh, heet die man ook Siban Sibran Buma, die natuurlijk met de partijen om de tafel heeft gezeten. Echt geniale foto gemaakt van. hem. Ik laat hem even zien aan uh, Jolanda. kijk hier. Een geniale oh, foto. Oh, jeetje. Hij heeft natuurlijk ah, echt zitten praten, zitten praten. En hij heeft echt zo'n zo gezicht van oh, oh, ik weet het niet, ik word er wel gek van. Nou, hij zei dat ik niet hoef uh, te praten met hun. En wat het wordt toch wel een vreselijke klus. Ja, het is een hele klus, dat ja. die eigenlijk. mensen zijn allemaal heel goed van de tongring gesneden natuurlijk. Ja, een, sche een schele oh. hoofdpijn van de formatie, zegt hij al. Ja, ze willen het allemaal op rechts en dat wil uh, D66 weer niet. En uh, nou ja, een VVD wil ook weer niet meer samenwerken. Nou ja, het, het is allemaal heel moeilijk. Dus uh, hij zegt, de bal ligt nu bij hun. Zij moeten het maar even uitzoeken. De hallo, de formateur is toch degene die het bij elkaar moet brengen? Nou, die krijgen niet voor elkaar... AI, is er misschien dat de oplossing... dat die gewoon even gaat kijken wat voor Nederland nodig is? Oh, we dat daar is een goed idee. In plaats van wat... De bewoner wil. Ja, maar dan neemt dus u, u toch gewoon de kranten die het meest geschreven hebben over iemand? Wie is het meest genoemd oh ja. in de pers? Oh ja. Oh ja. En die oh, ja. gaat het dan worden, wil oh, ja. je dat? Hier ah, is niet de waarheid. Ik was even vergeten dat het de waarheid was. Nee, nee, dat maar, nee, dat is het niet. Nee, dat is het niet. Je moet er nog steeds aan benen ook gewoon. Eigenlijk moet ik alles in twijfel trekken wat ik voor me krijg ook. Wel. Maar goed, dus nou ja, het is even afwachten. Nieuwe verkiezingen dan weer. Oh, dan zegt Wilders. Oh ja, dan kan ik echt wel weer Weer recht op de grootste. Oh, wat een gedoe allemaal! Het ja, we zijn nog niet zo ergens België, maar het gaat zo wel op die kant op zo denk ik. Oh man. Ja. man, Ik word er inderdaad wel moe van. Want ja. uh, ik denk van nou, kom op, chop uh, chop, aan, aan het werk. Kom. Ja, ja. En dat doe je maar even niet, niet uh, zoals je het wil, maar doe het maar even zoals het kan. Ja, He? ja. Dat is een mooie verkiezings. Ja, dan krijgen we weer een slap, dan krijgen we weer slap aftreksel, dan krijgen we weer niet wat we willen. Daar hebben we niet voor gestemd. Nee, ze moet aan de gang gaan, gewoon. Ja, ja oké. Okay. Ja. Dus uh, nou ja, dat dus spreek ik over. Maar ja, ik ben een beetje aan het kijken over die Marco Borsato. Ja, wat is... Uh, die gast die is dan uh, toch vrij gesproken. Anders had hij vijf maanden moeten zitten. Nou, valt dan nog mee, vind ik. En dat, uh, maar hij, hij, hij zit al zes jaar zit hier in ja. gevangenschap eigenlijk. Ja, dat bedoel ik. Of vijf ja. jaar, hoe lang is ja. dat? Ja. Ja. Maar het schijnt dus wel zo dat uh, ze zeggen dat je dus per stream van Spotify krijgt. dus 0,00378 per stream. Zo, klink. En dat, dat is dus, dus toch al dat het inkomen al snel oploopt... 37.800 per maand. Nou, daar kan je wel uh, lekker van leven. Heb jij... je zo vaak gestreamd? Blijkbaar. Nou, okay. nou, nou gisteren helemaal natuurlijk. Ja. Ja, iedereen <laughs> of weer gisteren. Dus, iedereen rood, de iedereen bloot. Donderdag ja, ik hè? ook altijd mee. Maar... Ja. Ja. Dus, uh, maar ja, je staat dan ook weer verhalen dat hij misschien naar het buitenland gaat. en zo. Dus, oh, maar ja. dat heeft hij zelf niet gezegd. Nee. Nee, uh... oké. Okay, dit is weer veronderstelling. Dat hij zeg maar, bij, uh, die rapper, zich aansluit bij die rapper. Maar ja. want, hey Marco, doe ook een klein beetje knie vallen. Hè. Probeer niet helemaal de slachtoffer te spelen. Ik nou, bedoel, ik kan me ook je ook hebt wel. je wel in bepaalde de... kringen begeven dat je denkt: van, nou, had ik hier moeten blijven? Je, had, je kan ook, je ook zeggen: ja, het was misschien een beetje stom. Maar ik wil die mensen graag helpen. En doe zo een beetje wel openlijk. Maar dat gaat je vast doen met André Jurieu. Want André Jurieu heeft me uitgenodigd, was het oh. vandaag. En die wil graag met hem weer gaan optreden. Dus dan heeft hij alle een moment om, om ook een klein beetje bezieling te doen. Even terug te kijken van hoe hij het leven nou heeft aangepakt afgelopen jaren. En ook, ook jaren. misschien gaat hij dan zelfs nog wel met Ali, uh, Ali B. optreden. Yeah. Dat nu, het eerste nummer van Wat zou je doen? Ja, wat zou je doen, ja. Als je, als je nooit allemaal... meer een frotteur zou zijn, hè? Nee, wat zou je doen als je de eens oplicht... als je een gezin moet helpen? Ja. Nou, dat soort dingen allemaal. Nou, ik... Uh, oh, ja. Ja. Ja. Het is wel een grappige stap voor André Jo. Die heeft natuurlijk een grote sterren al gehad... ...en denkt, nou, wie kan ik nu eens beetpakken? Ja, en, en die als Emma je gaat door... weg, hè? Die Emma gaat uh, stoppen. Ja, klopt, die gaat Bij stoppen. Hem, ja, dan dus, uh, hebben ze twee jaar samen opgetreden of zo. Ja. Ja, natuurlijk, ja. Kit Voice. voilà, voilà, voilà. Oh ja, Dat liedje zong van uh, het Songfestival van een paar jaar terug... Oh ja. En ik heb dat inderdaad die opname gezien, dat live toen uh, bij hem. Maar dat is wel heel, uh, heel indrukwekkend. Ik kan niet anders zeggen. Zeker, ja. So. Nou, um, ja. Nee, ik vind er helemaal niks aan te toevoegen. Ik, ik had even, was op zoek naar nieuwe muziek. En Ash ken ik nog wel. Uit de jaren negentig hadden ze alle leuke plaatjes. Ze hebben een nieuwe CD uit. En natuurlijk hoor je dat hier bij CFM. In de zaterdagmorgen. At Astra. Het gaat vooral over space. Which one do you want? Grim bridge at the break of dawn. See train De zaterdagmorgen is niet compleet. Dit is Toebak Leeft. Knol heeft het weer geleverd door sfeervolle muziek, Wandering en zo heet het al, album ook, The, uh, The Wandering. En daarvoor hadden we nog een nieuwe single van Ash. En Ash is ontstaan in uh, 2000, nee, 1992, is het album uitgekomen en dat album heet toen 1977. En ik denk, wat heb ik daar vroeger toch veel van gedraaid? Ik kon het niet achterhalen. Tot je wel, tot een gegeven moment ik, oh ja, dit was het. Echt een beetje punk was het toen. Het is nu wat gangbaarder geworden. Maar ja, ze bestaan ook al uh, 33 jaar, dus dan krijg je dat. Girl from Mars was toen destijds in de jaren 90 grote hits van de Ash. En dit was de nieuwe plaat, die heet Which uh, One Do You Want? En dan hebben ze natuurlijk weer de bekende vergelijking erbij. De blauwe pil of de rode pil? Ja. Welke wil je? <laughs> ja. Met in welke werkelijkheid wil je leven? Nou, nou, doe maar de groene dan. Ik wil het niet ja. weten. Oh. Ja, het is wel even een vreselijke keuze. Nou, zeker. Dus, ja, gelukkig heb ik nog nooit zo'n uh, vraag gekregen. Gelukkig. Nee, nee. Dus, nee. Dus, uh, nou, nou, nou, ik, heb, ik heb een paar van die collega's die uh, denken nog echt dat zij de, de rode pillen hebben genomen. En dat die, de echte werkelijkheid zien. Nou, ik denk, ik kom daar ooit wel eens. Tuurlijk, ik ga daar ooit wel eens naartoe. Ja, maar je, hebt, je, je krab je als en toe gewoon op je achterhoofd. Als je denkt, wat doen we hier eigenlijk met z'n allen op deze wereld? En waarom maken we er zo'n godzaam zo'n zootje van? Ja, we, zijn eh, gewoon, we zijn gewoon diertjes die een klein beetje ja, nou. weg kwijt zijn. Ja, het is allemaal een. Uh, ja het wordt allemaal gewoon gerecycled. Re Daar zijn we voorbij. Ja. Zoiets is het. Ja. Is treurig. Ja. Ik vind het eigenlijk wel heel treurig. Ja, we, we hebben nu natuurlijk. Uh, de kerst komt eraan. Ja. En uh, er wordt enorm veel gevreten, gesopen en gedaan. En nou, nou, ja, schijnt dus dat. Kijk, voor Amerik jezelf. En nou, is, <acht Broken> nou ja, het stadbestuur van San Francisco. Ja. Die heeft dus tien grote producenten aangeklaagd vanwege het ultra bewerkte voedsel. Dus dat uh, hij zegt, uh, die stad dus van. Uh, dat ze bewust producten verkopen waarvan ze weten dat ze schadelijk zijn voor de gezondheid. Uh -huh. En dat ze bewust verslavend zijn gemaakt. Oh, dat geloof ik wel. Dus dus dat, dat is verslaven. heel mooi. Ja, ja. Dus, uh, en, uh, het gaat dus eigenlijk uh, tegen de giganten zoals uh, Pepsi, PepsiCo, de Coca-Cola company, Nestlé en Kraft Heinz. Die zijn ja. allemaal gedagvaard. En uh, de hele brancheorganisatie stelt dat er geen wetenschappelijke overeenstemming is bereikt. Dat het echt zo ultrabewerkt voedsel is. Maar ja, de vicepresident Sarah Gallo die zegt dat de producten van, van die bedrijven, die zegt dus dat de producten gedemoniseerd worden door de volledige voedingswaarde buiten beschouwing te laten. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Coca-Cola voedingswaarde? Nou niet, nee. Maar de stad heeft dus met deze gang naar de rechter opmerkelijk genoeg de politieke, politieke wind mee. Oké. Okay. En Trumps minister van Gezondheid, Robert F. Kennedy. En die, die trekt ook uh, al langer fel van leer tegen de voedingsindustrie en ultra bewerkt voedsel. En ze uh, dus hebben we ook uh, de, de tekst erbij van... Make, uh, Maha, make America healthy again. Ja. <laughs> dat Zeker, dat Trump wel. hard optreden. Maar ja, Trump is meer van het, uh, wel van dat voedsel, geloof ik. Hè? Ja, hij Hamburger, en maar cola, zo, maar wakker volgens mij. Ja. kijk hoe gezond hij is. Echt, daar pasteleren heeft hier een onderzoek gehad. En de dokters hebben gezegd, het is ongelooflijk. Dit heb ik nog nooit gezien dat bij de man zo'n geweldige gezondheid zo heeft. geweldige gezondheid. Ja, ja. Het <laughs> komt ook, hij heel, uh, heel veel fruit... Uh, weet je, sinaasappels eet hij. Vandaar ook die. Die, die, die oranje no kleur, ja. Oh. Ik dacht dat het van de kwam. Nee, man. joh, nee, joh. Carotene. Nee, ja. ook, sommigen denken dat hij gespoten is, dat hij in zijn spuitcabine staat. Ook helemaal niet waar. Hij eet gewoon heel veel sinaasappels. <laughs> hij is gewoon heel gezond, die man. En, en ik kan... moet altijd zo lachen, want dan, dan loop ik weer met iemand over de boulevard. Maar helemaal aan het eind van de boulevard, ja? daar staat dus dat blote beeld van Trump, staat daar gewoon over zee uit te kijken. <laughs> en ik denk, hullo in gods, zet je dat beeld bij jou? Soms komen de bakstenen door de ramen heen, weet je. Ja, ja, ja, blijkbaar uh, overleef je <laughs> toch wel. Ja, het is wel magisch idee dat er van jou in de wereld gewoon dit soort beelden zijn. Ah, nou ja, ja grootheidswaanzin. je het hoor. beeld ziet dat je denkt, oh ja, nou snap ik het, die grootheidswaanzin. Ja, die heb je wel van Elvis Presley en zo, hè? Ja, ja, oké. Okay. Dus dat maar, weer wel. Goed, straks de Zandvoortse berichten in het radioprogramma Eerst maar even Tom. Van Tim naar Tom. Awkward Maybe. Komt het halen, hè? Kom, hier vlakbij. We had a thing going on, but I guess I'm a fool For thinking it's a face when you told me Baby, we're through, oh Why am I holding on? Cause we're so unattached and my head's been spinning This is probably twice as cool. Oh, just don't come knocking kind of at my door to say you didn't find what you were looking for. Oh, girl, messing things up, I guess it's just something you do. Why am I holding on? 'Cause we're so unattached, and my head's been spinning. Out. Sport, maybe. Ja, het is wat lastig. Het een beetje van die ongemakkelijke situaties. Ik vind het soms wel leuk om het dan te benoemen, weet je wel. Dat je een heel verhaal hebt en dan valt het stil. En dan valt het meestal. William? Dan zeg je eens een beetje, kijk eens aan. Ja. Weet je, raar gevoel dit, hè? Weet je, awkward is dit, ja. Nou goed, even tijd voor de Zandvoortse berichten. Precies. Mm, het nieuws gaat beginnen. Ja, en we kijken even naar het nieuws. En uh, onder andere, ja, uh, bomvolle kerk, dorpskerk... was vorige week al, vorige week vrijdag... was het uh, toneel. En dat wordt al sinds 1952 gedaan. En dat wordt altijd door leerkrachten wordt dat gespeeld. Uh, uh, dat zijn leerkrachten van de plaatselijke scholen. Uh, het was dus op, wat uh, was het ook weer uh, 8 november was het vorige week? Uh, ik kan me rekenen rekenen. Nou goed. Maar goed. Uh, in ieder geval, uh, uh, dat was uh, verrassend herkenbaar. Met verhaallijnen erin. En uh, uiteindelijk wordt het eerst gespeeld voor leerlingen. En uiteindelijk dan voor, door, voor volwassenen. En uiteindelijk als laatste wordt het dan voor familie gespeeld. Die dus zeg maar van de leerkrachten wordt gespeeld. En dat was dus tegelijkertijd met het vrijwilligersfeest. En uh, daarop uh, ja, was het bij het vrijwilligersfeest wat minder druk. Merkte ik zelf op. En daar werd het om 11 uur al heel rustig. En uiteindelijk was het wel hilarisch wat er gedaan werd. De juf, een van de juffen die meespeelde, had haar enkel gebroken. Dus die kon eigenlijk niet in het toneelstuk plaatsnemen. Die kon niet meedoen. Maar ja, de, de nieuwe speler, Mike Kapel, die kon de tekst niet uit haar hoofd. Dus wat kreeg, uiteindelijk, de juf kreeg op de eerste rij de microfoon in haar handen. En Michael Kappel ging gewoon de teksten uh, playbacken, zeg maar. Playbacken, uh, Playback. Oh, Dus dat is een hele grappige oh. invulling van het ding. Uiteindelijk waren er acht leraar die meespeelden en het script was door Mike, Mark uh, Verstegen geschreven. En het was al veel eerder geschreven in 2012 en 2014. Is daar al een eerder toneelstuk van uitgevoerd. En het, uh, het, het toneelstuk heette Het feest is gered dankzij Oma Yet. Nou ja. Oma Yet? Oma Yet. Die oh, okay. heeft het feest gered, dat was het uh, thema eigenlijk. En, uh, nou ja, het was uh, erg charmant en iedereen was, uh, was leuk. En, uh, uh, dit, dit gaat toch jarenlang door, sinds 1952 dus al. Hè. Het Sinterklaas toneel, erg grappig. En wij hadden leuk. het terug ook op het toneel eigenlijk wel. Ja, ik, ik kan op. me nog heel goed herinneren als kind dat de gymleraar die. Uh, speelde toen ook in het uh, sinterklaas -tourneel. Ja. En het was uh, meneer Wijn en, en die was dan, uh, moest toen belletje lellen dan op het toneel en zo. Nou, dat vonden we heel grappig. Ja. Maar dat zijn toch die beelden. Ik zie het nog voor me. Ja. Dus is uh, wel grappig. En wij hadden vroeger van die leraren die, gewoon, die vonden het zo spannend dat ze uiteindelijk zeg maar, dus konden de tekst niet uit hun hoofd, dan hadden ze op een, op een hand al tekst geschreven. Alleen omdat ze door dat ze toch wel een beetje warm kregen, ja, ging dat ook een beetje verlopen. Want ging, Door die zweten liep het ook allemaal een beetje uit. Dus het werd een hele onontsamenhangend iets... waar iedereen toch wel van een lappelag voor kreeg. Goed, ja. andere bericht uit Zandvoort. Ja, er is uh, van Jutta's Geluk. Dat zit uh, volgens mij in de Kerkstraat. En die uh, zoeken eigenlijk uh, oude houten wijnkistjes. Oh. Want ze maken eigenlijk normaal gesproken prachtige lampen... van dit van Plastic. En daar hebben ze die kistjes voor nodig... En dan wordt het houten schuifdeksel vervangen door een kleurrijke plaat van plastic. Gemaakt van al die, al die doppen en scheepstouw en vispluizen. Dat wordt dan een beetje gesmolten. Yeah. En dan maken ze dan een soort dop van. En dan doen ze er een lamp in. Dat is oh. ook best heel mooi. Wasper. dus uh, Als je dus kistjes thuis hebt staan, ze dienen wel een schuifdeksel te hebben. Ja. Geschikt voor één of twee flessen. Maximale afmeting van deksel 28 bij 48. En hier, als je dat gaat doen, dan, dan, dan, dan kunnen ze mooie lampen maken. En je steunt niet alleen een lokaal duurzaam initiatief... maar je zorgt ook voor leuke cadeautjes voor mensen met een verhaal. Zeker. Dus als je zo'n kistje hebt dat je wilt schenken... breng het dan even langs bij de werkplaats bij Spaarne Lampen. Spaarne Lampen, voor mij nou. Spaarne Spa Spa landen, Spa landen in Zandvoort Noord. Of uh, het nummer staat in de Zandvoortse Courant op pagina... 15. En In samenwerking met de wijnhandel. En die denken, oh prima. Ik, kan, ik verkoop die kistjes wel. Kom maar mij al halen. Kan ze zo doorsluizen. Ja. En een uh, wereldrecord verbroken op het circuit. Een lange stroom aan Amerikaanse pick-up trucks. Was zondag te zien. En die kwamen van Heinde en ver. Echter uit Duitsland. Uit, wat was het? Uit uh, België. Maar zelfs ook uit de VS kwamen. Uh, dus uh, Dodge uh, uh, trucks. Pick-up trucks kwamen hier naar Nederland. Naar het circuitpark Zandvoort hier. En uiteindelijk zijn er... 1189 dezelfde trucks aan het rijden geweest op het circuitpark. En uh, dat hadden ze eerder gedaan in Arlington, in Texas. En toen waren er maar 451 pick up trucks. In Amerika. hè? Zo? Daar kregen ze niet meer trucks bij elkaar, terwijl hier in het kikkerlandje waar die trucks eigenlijk door iedereen gehaat wordt. Want ja, die, als zo'n truck door de, door de straat heen gaat, dan moet iedereen aan de kant, weet je. Ik kan bijna nergens parkeren. Hier krijgen we er 1100 bij elkaar. Ik vind het bijzonder. Maar goed. Dat was een onzin, zou je zeggen. Maar goed, ze konden voor 10 euro konden ze meedoen. En voelden ze zich helemaal bij elkaar. Eén grote groep. Dus dat is mooi. Leuk. Was het was allemaal georganiseerd door uh, bij bijveld, Dat is de officiële dealer van pick-up trucks. En uh, ja, wel kennisboek of records was ook aanwezig. Want dat moet ook allemaal vastgesteld worden. En wat allemaal aan de hand van de rijbewijzen werd het... Ja hoor, klopt. We staan in, uh, in het boek staan we met z'n allen. Leuk. Dus... Um, ik zie hier in de krant dat mijn uh, vriend hierin staat. Want er staat, yes, er is weer biljartles. Moest u rijmen, Sinterklaas. Er is alweer, als je erover nadenkt om je te wagen aan het Groene laken is dit je kans. Ervaren biljarter Ben Kluising organiseert vanaf begin woensdag 14 januari weer een cursus voor beginners. Vijf lessen, dat is dan van, jeetje, van vier tot half zes gaat allemaal van mijn tijd af, hè. In de grote zaal van Pluspunt Centrum. Dus je kan je op een maar is jouw kwaliteit tijd met hem. Ja, precies. Ja, okay, ja. Hij is, uh, is van 14 januari tot en met 11 februari 1950 voor alle vijfde lessen. Oké. Okay. Dus uh, die kan je aanmelden bij het pluspunt. Als je over toch over, over cijfertjes wil, uh, wil lezen... moet je even in de Zandvoortse krant kijken naar de begroting van 2026. Waar komt het vandaan en waar gaat het naartoe? Er komt uh, uh, 82,5 miljoen komt er binnen. En er wordt uitgegeven 83 miljoen. Dus, oh, er zit wel een gaatje daar, zie ik. Oh. Goed, waar wordt het meeste geld voor binnen uh, geharkt is het parkeren... Uh, 10,6 miljoen komt daarop binnen. Uh, gemeentefonds is dan uh, uh, 37,8 miljoen komt daarop binnen. Gemeentefonds, dat is zeker de provincie die het geld vandaan uh, stort. Ook het Rijk geeft nog 7,5 miljoen. En het OCB, weet je wel, uw huis, wat levert dat voor geld op? 4,6 miljoen. Ja. En dan is altijd de vraag, oké, okay, dat is allemaal wel leuk, al die grote cijfers. Maar wat, maar wat kost het nou gewoon gemiddeld per jaar als ik zeg maar hier woon in Zandvoort? Nou... Een rioolheffing is 223 euro. Uh, Afvalstoffenheffing uh, voor meerdere personen is 317. Meestal woont je toch met meerdere personen in huis, denk je denken. En de OZB is gemiddeld 413 euro per jaar. Dus dat zijn een beetje de, ja, de, de, de cijfers die je kwijt bent als je hier in een Zandvoort een huisje hebt. Ik heb trouwens ook nog heel positief nieuws. Ja? Want het hek op de natuurbrug Zandpoort is weggehaald. Ach, wat leuk! Deze brug gaat, die gaat vlak voor, de, voor het dorp over de Zandvoortselaan en de Oude Trembaan. En dieren kunnen hiermee veilig oversteken tussen de duinen. En waarom nu? Ja, het, het aantal damhert is weer op pijl... en daarom is het niet meer nodig. En zo krijgen de dieren meer ruimte en blijft de natuur gezond. Maar ik, ik heb wel nog zo van... Uh, is er nou al een tunnel dan ook uh, vanaf daar weer verder naar verder... Oh ja, dat weet ik allemaal niet. Maar dat goed, weet ik is ook het. niet. Het was bijna een zeg maar, jubileum dat het als half jaar dicht was. Maar dat jubileum hebben ze net niet gehaald, zeker. Want het hek staat er al tien jaar op. Zo? Ja, heel lang staan nou, Ja, heel lang. vind ik mooi. Maar om daar is het ik krijg je wel weer een reactie van. De brug is alleen voor dieren. Maar uh, van, de, uh, van de week zagen ze een artikel over de zee. Dan zagen ze jongetjes spelen in de ondiepte en aan de zee. Goh, ook een beetje vreemd allemaal. Maar uh, ik ben heel benieuwd of er dan inderdaad hert over gaan. En dan zouden er nog maar iets van. 400 zijn. En dat waren er duizenden. Dus er zijn ja, heel veel afgeschoten. heel veel afgeschoten. Ach, oh. oh man, wat echt... Het echt, is jammer dat Prins Berger me in leeft. Die had het dus al gewoon echt... Die had oh, die was, los die was helemaal losgegaan. Die was helemaal losgegaan. Die had er misschien even 12 weer gedaan. Nou goed. Volgende nu meer berichten. Sober. Even een album uit. Om dit daarop te vinden. 12 to 12. I'm moet two-boggle. Fijne toestellen op aan te staan. En het langzaam licht worden. zandvoort. We hebben een grote hits! Kamer, denk ik. En we zoek in die kamer. Is hij er wel? Nou ja, ja, goed, je kan hem makkelijk over het hoofd zien. Want als er maar een lamp staat, kan hij achter die lamp staan. Want sober, Ik had het met een stagiaire over. En stagiaires zijn over het algemeen heel jong natuurlijk. En nou, dan probeer ik altijd een beetje hip te doen. Van nou, uh, ken je sober? Ja, dat ken ik wel eens. Die gasten hier ja, lijken wel een beetje op. Die zijn ook zo dun als jou. Nou, dankjewel. Ik dacht dat ik nog een beetje gespierd was. Maar je zit helemaal allemaal geen aan. Maar goed, sober is een heel dun, fragiel mannetje. Maar hij maakt toch best wel krachtige muziek. En dit is 12 to 12. En die hoor je in de zaterdagmorgen uh, bij Toepakleven. Ja, nou, afgelopen week uh, op te doen. En nog uh, ja, steeds heel veel berichten. ook uit uh, Hongkong waar die brand heeft gewoed. Zeven woontorens. Ik had niet begrepen dat er echt zeven woontorens waren die ja. in de brand hebben gestaan. Uiteindelijk zijn er 59, 159 mensen bij ons Leven gekomen. En er zijn nog steeds 31 mensen vermist. En dan denk je, bij zeven woontorens? Oh, dat, ja. ja, dat vind ik nog mooi volgen? Dat vind ik nog mooi vol. Dat vind nog vol. Maar goed, Hoeveel het, woningen waren het? Gewoon, het waren er echt wel. Uh, ja, echt duizenden. Vierduizend ja. of zo geloof ja. ik. Nou goed, de geur van rook hangt er nog steeds. En dit is echt, wat hier gebeurt, is dat uh, ja, diep geworden de, uh, cultuur uh, brengt heel veel uh, burgeracties op gang. Om mensen te helpen. Er staan allemaal bloemen, een zee van bloemen heb je daar, en dan lopen mensen los, long, rond. Die ook uh, vrijwillig mensen helpen. Ze verwijzen ja. naar slachtofferhulp. Er zijn echt een hele goede actie erop gestart. En er zijn natuurlijk nu alweer verhalen van dat die bamboe weg moet. Want de bamboe is de oorzaak van ja, alles. Het is het lekker alles. droog hè. Dat, dat vlamt als een fakkel gewoon. Maar goed, andere mensen zeggen... Ja, maar bamboe is ook iets wat in, in Hongkong, wat in China gewoon hoort. Dat is onze cultuur. Daar maken we de stijgers gewoon lekker licht. En anderen zeggen... Het heeft helemaal niks te maken met die bamboe. Het waren die netten. Die netten hebben plan gevat. En als je ook naar die foto's kijkt in de Telegraaf... Zie je ook dat die netten ook allemaal verschroeid zijn... maar zijn niet allemaal verbrand. Als dus je denkt van... nou ja, ik kan me voorstellen dat het wel snel verspreidt daardoor... maar als je echt een goede velle brand wil hebben... moet je toch wel meer vloeistof... of meer eh, brandstof. brandstof hebben eigenlijk. Ja. Maar goed, daar zijn ze nog steeds fanatiek mee bezig... om dat uit te zoeken waar het vandaan komt... en wie er verantwoordelijk voor is. Ze hebben nu geloof ik alweer zeven mensen hebben ze, uh, uh, uh, opgepakt... die daar iets mee te maken hebben gehad. Nou, ja, ik kan me zo voorstellen dat die gasten dan... Uh, die bouwlui, die zitten dan die stijger een beetje van... Uh, met een sigaret van, hé, hey, het is hier een beetje uh, van die strootjes. van ze kijken met een, met een sigaret zo van, en, oh, het gaat wel heel snel. Ja. dat ze dan redden voor hun leven, weet je. Nou ja, in sommige landen wordt er nog wel steeds fanatiek gerookt. Maar ik denk, in China en Japan, daar hebben ze toch hele strenge regels ook, volgens mij. Dat soort dingen. Mag je volgens mij ook bijna niks op straat gooien, volgens mij. Dus ik denk dat ze daar toch iets anders met... Ja, ja, het meer ja nou, Indonesië misschien anders, en... maar ondertussen zijn er wel zoveel mensen dood. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, hoe je het ook went of keert, het is, uh, het is uh, waardeloos. Het is waardeloos, ja, dat is ja. zeker. Dus, Goed, uh, ja. zit u te lezen? Ja, een bijzonder bericht. dat Er is een man die was beschuldigd van het doorslikken van een Fabergé-medaillon... van ruim 16.000 euro. Ik vind nog meevallende prijs. En de politie die had gewacht tot de natuur zijn werk deed... En uh, had, uh, hij was bij een bezoek uh, aan een juwelier, had hij hem gevonden. En uh, even kijken, klok weg was hij. Ja? Maar ja, de hanger is uiteindelijk uh, een paar dagen later teruggevonden... nadat deze op natuurlijke wijze het maag-darmkanaal was dat doorgegaan. Ik. Is het geen scherp ding dan? Zo, nee. nee. Dus hij was 8,4 centimeter lang, dit madaljon. En een van de 50. Een voorbeeld van een Fabergé ei dat uh, ooit in de James Bond-film ook de poesie was gebruikt. Echt waar? Ja. Maar ja, die Fabergé eieren Dit was dus een uh, nepper. Ja? Maar de echte Fabergé eieren daar was de laatst uh, tegen. wacht even, wacht. Het is toch best wel scherp wat erop zit en zoiets. En dan moet het daar... Uh. Ja, het is rond. en het, het zal niet al te scherp zijn, want het is natuurlijk iets wat je op je lichaam draagt. Dan kan je toch al niet van die scherpe oh, ja, dingen hebben. Ik, aan de buitenkant moet het ook niet scherp zijn. Kom. Nee, ja, lijkt ja, mij ja, wel. Tof, ja. Maar ja, ja het is, dus, uh, laatst is er dus gewoon eentje. Dus voor 26 miljoen is die geveild. Het, het winterei. Oké, okay, aan de <laughs> andere kant heel veel armoede. Ja, het is ja. bizar. Ja. Leuk. Ja, er pas alleen nog gekocht. Wat staat er op de zwaardag? Dat is dat voor lelijk Ja, maar is wel heel veel geld waard. Ja. ja. Uh, ja moet granding. je ermee, hè? Ja, nou goed. Uh, Opgelost. verlos. Hier is het geval, uh, Dat is uh, fijn. Het Ik vind wel een, denkt, een klein luchtje aan. Ja, dat doe je altijd voor het rechterikje. De Crips, een nieuwe album. Selling of Byte. Gitaarmuziek van The Crips. Ja, ook wel eens een lekker gitaar. Een beetje je de Strokes, de Vices. Daar heeft het iets weg van. Nou, ik kan er wel weer het is muziek. in mijn toebak leven in de zaterdagmorgen. We kijken even naar wat er in de wereld speelt. Een van die dingen, ja, is erbij. Eh, vandaag in Sight kwam het natuurlijk weer voorbij. Als je Willem-Alexander even te kakken al zet, is dat altijd leuk natuurlijk. En Willem-Alexander samen met Maxima zijn op bezoek natuurlijk in eh, ja, Suriname. Om daar ook natuurlijk excuus aan te bieden. En eh, Willem-Alexander deed dan. Die probeerde in de Suriname iets te zeggen wat leek weer op een verspreking. En da daar is Willem-Alexander bekend omdat hij altijd een beetje hapert. En als je dan ook nog probeert Surinaams te spreken, dan ziet het er natuurlijk heel knullig uit. Ja, dan krijg je echt weer zo'n uh, bar, uh, ja, zo bargesprek. Dat je denkt, van, heb je dat gezien? Ja, dat gezien. Dat zag er toch heel raar uit. Nou goed, ja, sterker zijn goed bezig. En we komen natuurlijk, of uh, herstelbetalingen komen natuurlijk in Suriname. Sowieso. Ze hebben daar nog een hoop werk te doen. Dat is wel duidelijk. Goed, wat zit u te lezen over... Uh, <laughs> Ik, ik, over van alle, ja, ja ik, ik zat te schrijven. Kijk, kijk over Ikke Mel. En ja? Ikke Mel die gaat dus uh, een concert houden. Ja? In Utrecht uh, in of zo ergens. Maar ze schijnt helemaal uh, hot te zijn. En nou, ze, ze, ik denk eerst uh, over. Wat is dat voor plaatjes? Ik keek met jou net even. En dan zag je echt de hele tijd. Zie je billen in beeld met een string. Oké. Okay. Allerlei verschillende. Uh, wel dezelfde billen, maar wel uh, verschillende aankleding en zo. En, en, maar, maar, ja, uh, zit er uh, nog iets dieps achter? Of is het gewoon weer vrouwen tentoonstelling? Kijk eens wat de mooie billen nou, zij zegt zelf een beetje van... Uh, dat ze gewoon eigenlijk... ze speelt met het vrouwenbeeld... en ze vindt mannen sneu. En uh, de, de tickets waren gewoon binnen een dag uitverkocht En ze speelt dus in uh, het Utrechtse popcomplex... Tivoli-Vredenburg. Ken je dat? Ik weet ik, ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik ken het niet. Hè? Maar uh, ja. zij doet heel veel Duitsers geld worden en zo... En, uh, ja, dit is wel bijzonder. Ik ben. Uh, ja, ik nou, dat fijn stukje dan lijkt. Een goeie ass. En u ziet hem in een newsflash. Een goeie ass. Nou, het is altijd. Ja, het, grappig als je er dan weer zo naar kijkt. Dat je denkt: ik zie een blote vrouw. Of ik zie een vrouw, vrouw in een doodskist liggen. Nou, er zal vast wel een statement achter zitten. Maar in de, deze wereld met korte concentratiebogen denk je toch vaak van "Hele lekkere billen, ooit lekker wijf zeg ja maar goed, dat zal die marktzaak niet aanspreken er zit een heel videoclipje bij het is wel een lekker house hier in ieder geval ja. dat is wel duidelijk Joost Klein is dus denk ik het voorprogramma Joost Klein, weet je nog, vorig jaar? Ik vind het trouwens wel een goede afrekening... dat we eigenlijk niet meedoen met revisie Jong Festival. Was Joost Klein helemaal vergeten eigenlijk in één keer, denk ik? Ja. Die is natuurlijk vorig jaar gewoon te kakken gezet. Precies. Ja. Ze hadden hem gewoon mee moeten laten doen... en dan had hij daar een liedje over kunnen maken. Ja, zoiets. Van ja, Europa-paar en zo. We maken dan, nu in één ja. keer zij stapt ja. naar de... Maar dit ging dus maar over... Maar ja, zij presenteert zichzelf nadrukkelijk als sekssymbool... met veel naakt kroongeluiden ja? en teksten zoals... Mijn tanden zijn praten, mijn aars is rond <laughs> Oké, okay, dus wel. Okay. ze vast. heeft een pronte titel en een ronde kont. En ze komt er gewoon vooruit dat ze gewoon met haar lichaam en teksten gewoon lekker geld verdient. Ja, ze zegt ook in de wereld die genomineerd wordt door mannen geldt het idee dat domme vrouwen beter te beheersen zijn. Wat natuurlijk onzin is. Dus, ja. uh, maar eigenlijk is ze, is ze, ze heeft taalwetenschap gestudeerd in Berlijn. En dus daardoor weet ze gewoon heel goed wat ze doet en wat woorden kunnen betekenen. En haar hele fanbase bestaat, bestaat voornamelijk uit jonge vrouwen. Okay. En niet per se het standaard publiek voor hip-hop. Die voelen zich gesterkt omdat ze zich kunnen kleden. Het doet me een beetje denken aan die uh, ene dame, Nina Hagen. Oh ja, ook He? lekker het die was. was van, ja, zo lekker al. Het zag er minder aantrekkelijk uit, moet ik zeggen. Als ja, dit ziet er beter uit, hè? Dit ziet er beter uit. Dat vond Herman brood en destijds ook natuurlijk. Ja. Dat is voor je waar. Goed. Dag 21, nu hebben we nog geschiedenis voor u klaarstaan. Het is vandaag natuurlijk 6 december. De nieuwe maand is begonnen. Zeker. Eerst kijken we even naar Miles Kane Hij heeft een album uit Sunlight in the Shadow. Het titelstuk is daarop te vinden, die hoor je hier. <middels> ze zaten morgen wil je gewoon lekker rustig wakker worden. En daar hebben we de juist bijpassende muziek gevonden. Zeker. Dat je wel. Ja. Miles Game, Sunlight in the Shadow. Zeker. Alles staat nu in het licht. Dat is vondelijk bij deze mannen eigenlijk. Nou, hij maakt nog steeds geinige muziek. En dat kan je zeker verwachten hier. En uh, nou ja goed. Uh, ik weet niet of er uh, heel veel mensen uh, vandaag... Uh, Wat volgens mij is hier voor het eerst in première gegaan. Ik heb het over de film Amsterdam'd. En Huub Sapel speelt daar weer in. En heel veel andere gasten spelen er ook weer een rol in. Dus het is eigenlijk een soort nostalgie. Ik heb met uh, een vriend van mij gaan we daar naartoe. Om eens even te kijken hoe, ja, of dat een beetje een grappige film is. En ik was eigenlijk onder indruk van... Oh, je bent al geweest? Nee, nee, ik ga oh. vanavond gaan heen. Oh, leuk. Ik, uh, ik was eigenlijk onder indruk van de soundtrack die gemaakt was. En ik was erna aan het luisteren. Denk ik... ik denk, wat een aparte stem eigenlijk. Eigenlijk had ik al een pest hekel aan in deze stem. Ik vond het altijd zo lekker theatrale over het top. En werd ik wel. Dit lang. Maar goed, uiteindelijk maakte ze toch wel grappig muziek voor deze film. En hoe heet ze Davine dan? Davina Michel. Oh, Davina. Ja, Davina Michel. Ik vind het wel leuk dat ze dan. Uh, een uh Nederlandse zanger bij deze film hebben gedaan ook. Ja, tuurlijk. Maar dat is de vorige keer ook gedaan. Ja? Ja. Lois Leen had toen Amsterdam gemaakt. Oh. En uh, ik, heb de, de, ik heb de trailer gezien, zoals uh, veel van jullie denk En toen dacht ik van ja, dit is gewoon wel weer grap om allerlei dingen van vroeger daarin te verwerken. En ook weer de speedboat die erin zit natuurlijk. En ook allerlei mensen die vroeger in speelden zijn er nu ook weer dagelijks. Uh, uh, die zit er ook weer in. Oh ja, ja, dus, ja ik uh, die, heb die speelt echt in de eerste film. Zo slecht dat je denkt: Jezus, wat is de tenenkrommels? Ah, oh, dit is echt kindertje. Misschien moeten we die eerste maar even kijken dan. En ja, dat dan heb ik gekeken. Die heb je nu uh, van ja, de eerste. gekeken. die is week, week voor mij twee keer op de televisie geweest. Oh. Ja, dat is heel steeds vaak. Volgens mij hebben ze afspraak gemaakt met die uh, Netflix en met die andere. Uh, hoe noem je die dingen ook altijd? Videoland. Videoland. Videoland ja. en dan, om zeg maar, als jullie nou gewoon kutfilms uitzenden, gaan ze allemaal naar ons toe. Je oh, en dat ze ja. in die films... Zeg maar, dan zit je naar die film te kijken... en dan zie je reclame voor Netflix... of Videoland of andere dingen allemaal. En dan denk je... Ja, ga ik daar naartoe? Deze film heb ik al gezien. Weet je wel. Zoiets gaat dat volgens mij. Want Het oh. komt zo vaak voor dat ik... in één week de film drie keer geprogrammeerd zie. Hè? Ja. En dan krijg ik niet bij uitzending gemist. Maar gewoon, dat denk ik... Ja, wat zie je toch ook mee met mee die van Harry van Potter? Zie je toch ook met die Harry Potter? Die, die, die is weer helemaal uitgezonden. Want je hebt nou ook nu Harry Potter The Musical. Wie wil daar nou heen? <laughs> Dan zie je iemand aan het touwen waarschijnlijk dat, dat uh, jerkballen doen. Of weet je dat, dat Ja, dat ze <laughs> er uh, een muziekje op maken. Ja. Nou ja, goed ja, dus ik denk echt dat ze zo'n afspraak hebben een gemaakt. Een zingende Harry. Oh. Ja, nou goed, echt heel veel. Maar ja goed, het, het is natuurlijk mooi weer buiten. Dus dan gaan mensen niet televisie kijken. Het regen buiten. Eigenlijk moet nu de goede filmsmaand aankomen. Ja, maar je krijgt nu, buiten. We krijgen nu al een maand, krijg je iedere keer, iedere avond twee kerstfilms. Yeah. Dan uh, bij uh, Net Vijf of zo. Oh, die zijn ja. echt tenenkrommend ook. Dat is verschrikkelijk. Ja, nou, jouw dochter kijkt zeker. Nee, mijn, mijn vrouw begint er dan mee. En dan zit ik even aan tafel. We zitten altijd aan de eetkamer, tafel zitten wat dingen, en zit ik wat dingen te lezen. En dan kijken ze naar die film en ik. nee toch echt, echt, echt Jezus, is dit slecht? Dan zeg ik, ja, ik zijn zit er al wat films. naar te kijken. zijn C-films zijn het. Ja. Geen de A of B-films maar C-films zijn. <laughs> echt, C-films. Gewoon echt zo bizar. Ongelooflijk. Nou goed, laatste plaatje voor uh, 9 uur. Straks geschiedenis in het tweede GLZ in het Rijdenkamp. Apparaat. into the blood. You work a in the